Door de extreme droogte is er voor zo'n 10 miljoen mensen in Somalië, Kenia en Ethiopië te weinig voedsel. In Somalië is de situatie het ergst, doordat in dat land ook een burgeroorlog gaande is. Hulporganisaties kunnen de hongerende bevolking daardoor nauwelijks bereiken.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 Na de verkeersinformatie. Er staat één file op de A2 van Amsterdam naar Den Bos. Tussen breukelen en Knoop het Oude Rijn 3 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Goedenavond, laatste uur van langs de lijnen dus op deze woensdagavond. We gaan napraten over de wedstrijd van FC Twente. En we gaan napraten over die wedstrijd van Edwin van der Sar. Het afscheid van Edwin van der Sar. 50.000 toeschouwers daar in de arena. Een door de oud-doelman samengesteld sterrenteam... met onder meer Wayne Rooney won met 2-1 van het huidige Ajax. En het oude Ajax, dat de Champions League won in 1995... won dankzij een doelpunt van Mark Overmars... met 1-0 van het Nederlands elftal van 1998. Edwin Cornelissen maakte een rondje langs de trainers van die twee ploegen. Hij begon bij de oude coach van het oude Ajax, De coach van het oude Ajax dus, bij Louis van Gaal. De eerste trainer van Edwin van der Sar, Louis van Gaal. U heeft hem eigenlijk gebracht he, hier bij Ajax. Ja, ik uh, was de trainer die in ieder geval wat vertrouwen in hem had. Ja. Het uh, is een succesvolle missie gebleken. Uh, wat was het voor een keeper toen hij bij Ajax kwam? Ja, dat heb ik wel eens meer gezegd. Hij is, hij is een gemaakte keeper. Hij heeft heel veel te danken aan Frans Hoek. Uh, maar het zegt ook iets over Edwin, dat hij uh, open was uh, voor alles uh, wat op hem heen was. En die hem beter wilde maken, maar uiteindelijk doet de speler dat zelf. En uh, dat is ook de grootste kwaliteit van hem. En ik denk dat hij zich ook ongelooflijk ontwikkeld heeft. Uh, niet alleen als keeper, in vaardigheden, maar ook in communicatie, presentatie. Dat heb je vandaag uh, ook kunnen zien. Hij is enorm gegroeid. Dat was nog niet zo in de tijd dat hij begon bij Ajax? Nee, dat was zeker niet zo. Want toen was hij wat meer timide, wat, wat meer ingetogen. Ja, maar dat is ook logisch, hè. Dat had hij ook uh, nog niet veel meegemaakt. Hij kwam uit een dorpje, Voorhout. Toen kwam hij naar Amsterdam toe. En uh, hij had concurrentie van uh, twee andere keepers. En uiteindelijk uh, heeft hij uh, het gered om tweede keeper te worden achter Menso. Ja... En dan uh, is het uh, verhaal wel duidelijk geworden. Had u in die tijd kunnen vermoeden dat het zo'n grootse carrière zou worden? Nee, natuurlijk niet. Maar uh, het wordt altijd afgemeten in topsport met je concurrenten. En dat was op dat moment Sterling Menzo. En die speelde ook nog in het Nederlands helftal. Dus het was uh, uh, toch een gewaagde wissel uh, op dat moment. Dat bracht nogal wat teweeg destijds, hè? Ja, dat is zo. Maar goed, uh, als, als uh, ik het vertrouwen heb uh, in een speler waarvan ik denk... ja, hij gaat het beter doen, ja, dan stel ik hem op. U was weer even terug als coach van Ajax 95 vandaag. Hè? Gaan de herinneringen dan toch ook wel weer terug naar die tijd? Ja, ik vind het natuurlijk een geweldig evenement. Uh, het is natuurlijk heel leuk om die jongens weer allemaal terug uh, te zien. Uh, je hebt elkaar nog zoveel te vertellen, de vrouwen en de kinderen... Het is gewoon geweldig om dat te ervaren. En als je ziet hoe het publiek het waardeert. Want ik geloof dat de emotie en de sfeer tijdens de wedstrijd 95 tegen 98... groter was als de wedstrijd met het huidige Ajax. Louis van Gaal dus de trainer van dat oude Ajax. Het Ajax van 1995. Terug in de tijd. Terug in de arena. Dan de trainer van de tegenstander. Oranje 1998. U weet het allemaal wel. U heeft Edwin van der Sar natuurlijk nadrukkelijk meegemaakt bij het Nederlands elftal in 1998 onder meer. Um, wat was dat nou voor een keeper om in je groep te hebben? Uh, een, een topper als, uh, als voetballer als keeper. Uh, het leek vaak vanuit de buitenkant een heel bescheiden jongen, maar ik denk dat hij een van de, van de jongens is die altijd de kwaliteit bewaard heeft. Heel eenvoudig. Naar buitenuit zal hij nooit schreeuwerig overkomen. Maar als het erop aankomt, zal hij echte puntjes op de i zetten als iets hem niet bevalt. Dat heeft hij een aantal keren gedaan. En uh, ja, dat is altijd heel heerlijk werken met zulke professionals. Ja. Um, kan je zeggen dat hij in die rol ook gegroeid is in de loop der jaren? Ja, uiteraard. Kijk, iedereen kent zijn geschiedenis. Hoe hij bij Ajax begonnen is, met twee stokken in, in, in een broek. Ja, en dat was onzeker in het begin. Dat is logisch. Hij heeft zich eerst zijn eigen... Zijn eigen voorstelling moeten vinden. Dat heeft hij binnen een redelijk korte tijd gedaan. Als je daarin gegroeid bent, zoals hij, dan kun je ook voor anderen veel betekenen. En dat is, dat is al vrij snel begonnen bij hem. Hij spiegelde zich graag aan een andere grote keeper... met wie u ook heeft samengewerkt, Hans van Breukelen. Ja, maar ik denk dat in de stijl zijn ze, zijn ze verschillend. Maar ik denk dat ze beide het, de enorme gedrevenheid hebben... Om, om de zuiverheid van hun specialistische vak, het keepervak... Daarnaast het voetbal ook, ja, dat ze dat altijd bij zich hebben gehouden. In, in al hun ontwikkelingen. Hij spiegelde zich er ook aan, omdat het ook zijn droom was om eens een keer een prijs te pakken. naar penalties. Nou, dat is hem met Manchester dus gelukt. Dat is hem zeker gelukt. En uh, ik hoorde dat dat ook zijn moment was. Die momenten zijn ook maar een paar seconden, zoals jij zelf uh, beschreef. En dat klopt, dat was denk ik ook zijn hoogtepunt. Maar. Hij heeft meerdere, meerdere en vele hoogtepunten hoor. Is het in dat opzicht zonder dat hij bij Oranje nooit in dat opzicht zo'n hoofdrol heeft kunnen spelen? Die beslissende pingel heeft kunnen pakken? Ja, ik had het graag gezien in 98 dat hij tegen Brazilië ook één keer, twee keer de goede hoek uh, had gekozen. Maar die waren voortreffelijk ingeschoten en, en wij, wij faalden in die, die halve finale met, uh, met twee penalty's. Maar ja, dat was een ander. Ik denk dat hij dat ook als een hoogtepunt had beschouwd, maar had telt niet zo in de topsport. U heeft veel keepers meegemaakt natuurlijk in uw carrière. Wat voor plek neemt Edwin van der Sar daarin in? Ja, ik heb een aantal grote keepers meegemaakt. In, ook in het buitenland. Maar ik denk dat hij bij de... Maar ik moet heel een rijtje nagaan. Nou, ik, ik, zeker vanavond zal hij top 1. Ik kan nog geen andere bedenken. Die heb ik ook uiteraard wel. Maar nee, laat hem op top 1. Raisin Murphy, een paar jaar geleden nog te bewonderen op Pinkpop in de Tents. You Know Me Better. Die wedstrijd dus van Edwin van der Saar. Veel mooie namen, veel oude namen ook uit het Ajax van 1995. Edwin Cornelissen praat met een van hen. Winston Bogarde is een van die memorabele namen natuurlijk uit het Ajax van 1995. Dat was spelen met Edwin van der Saar, spelen om de hoofdprijs de Champions League. Hoe uh, ja, diep zit dat nog in het hart, die periode? Ja, voor mij, uh, ik denk dat het sowieso alleen voor, voor de jongens ook uh, fantastisch was. Bedoel, uh, we hebben heel veel uh, successen gehad. En uh, ja, daar zijn we allemaal blij, uh, blij om. En ik denk dat het altijd wel blijft. Het was eigenlijk ongelooflijk wat Ajax deed in die periode. Ja, ik denk dat wij uh, een goede mix hadden. Van uh, redelijk jonge leeftijd. Maar ongelooflijk veel talent. En als team uh, waren we gewoon echt uh, ja, gewoon heel erg sterk. En ik denk dat wij uh, op dat moment... Uh, met de, ja, met de absolute top uh, konden meten. Een team dat brandde van ambitie ook, hè? Ja, maar dan, dan dat komt omdat wij heel, heel jong waren en, en heel hongerig. Snap je dus? Uh, en we wilden graag uh, prijzen winnen. Dus, ik... Wat voor rol speelde die keeper, Edwin van der Sar in die ploeg? Ja, Edwin, Edwin was gewoon uh, onderdeel van, de, van, van het geheel. En, ik, en ik, uh, om zo'n sluitpost zeg maar, 18 te hebben als verdediger. Ja, dat is gewoon heerlijk. Tuurlijk is, is, het, is het ook uh, uh, samenwerking tussen... Uh, uh, de keeper en ik denk elk, elk teamgenoot wat dat betreft. Maar als geheel waren we gewoon ongelooflijk sterk. En daarin was hij heel erg belangrijk. Wat mooi was natuurlijk. Na afloop gingen jullie allemaal je eigen weg. Allemaal vaak naar het buitenland. Als je nu weer voor het eerst zo samen speelt als team. Hoe is dat? Ja, samen samenzien is gewoon ongelooflijk. Ik bedoel, uh, je haalt heel veel herinneringen op. En uh, ja, het, het, is, het is sowieso altijd lachen. Ik bedoel, het, het, het, het, het is net alsof, uh, alsof we eindelijk gewoon weer kleine jongetjes zijn. Dus op het moment. En dan zag je die cup hier staan terwijl je dat veld opkwam. Ja, zo ging dat toen ook, hè? Ja, nee, klopt, tuurlijk. Het is, uh, het is wat voor je spot op dat moment. En uh, ja, dat we uiteindelijk gewonnen was fantastisch. Je hebt zelf een lange carrière achter de rug. Als je dat seizoen die prijs in jouw carrière moet schetsen... is het eigenlijk het absolute hoogtepunt geweest? Zee zeker, Zee zeker. Ni niet alleen voor mij, maar ik denk ook voor de jongens. Tuurlijk, als je de Champions League wint als clubspeler... is dat het allerhoogste wat je, wat je kan bereiken wat dat betreft. Sport kort. Wielrenner Peter Sagan uit Slowakije heeft de vierde etappe van de ronde van Polen gewonnen. Wout Poels was op de twintigste plaats de beste Nederlander. Sagan lost de Duitse Marcel Kittel, winnaar van de eerste drie etappes af als leider in het algemeen klassement. En De Deen Matti Breschel van de Rabobankploeg heeft net naast de zegen gegrepen in de eerste etappe van de ronde van Denemarken. Breschel moest alleen de Italiaan Modolo voor zich dulden. En de Spanjaard Samuel Sanchez heeft de eerste etappe van de ronde van Burgos gewonnen. De Olympisch kampioen klopte zijn medevluchter Joaquim Rodriguez in de sprint. Na het toernooi in Kietzbühl laat tennisser Timo de Bakker... ook de challenger van San Marino aan zich voorbij gaan. De Bakker is naar eigen zeggen nog niet fit genoeg om wedstrijden te spelen... en is inmiddels afgezakt naar de 100e plaats op de wereldranglijst. En tennisser Michaela Krajacek gaat voorlopig met een Nederlandse coach in zee. Op aanraden van haar broer Richard is ze gaan trainen met Erik van Harpen... die een tennisschool heeft in Zwitserland. Van Harpen werkte eerder al met beroemdheden als Arantxa Sanchez Vicario... Conchita Martinez en Anna Kunikova. En de Amerikaanse atleet Jeremy Warner doet vanwege een voetblessure niet mee aan het WK... dat eind augustus in het Zuid-Koreaanse Daegu begint. Warner werd in 2005 en 2007 wereldkampioen op de 400 meter. In 2004 won hij op dat onderdeel Olympisch Goud. In 2008 in Peking werd hij tweede. En dan weer die wedstrijd van Edwin van der Sar. Doelman dus, maar er waren meer doelmannen in de arena aanwezig. Edwin Cornelissen praat nu met Fred Grim. Natuurlijk jarenlang de keeper die naast hem stond in de Ajax-tijd. Als je het vanuit keepersperspectief bekijkt, wat maakte Edwin van der Sar zo'n goede? Ja, ik heb het denk ik wel vaker gezegd en dat is natuurlijk over het woord kwaliteit in het algemeen. Kijk, je hebt heel veel goede keepers gehad. Alleen de beste keeper is de keeper die de minste fouten maakt. En Edwin maakte gewoon de minste fouten van allemaal. Dat is heel simpel natuurlijk, maar waaruit lag dat dat hij zo foutloos was? Nou ja, sowieso kwaliteit... Je moet wel wat kunnen. En uh, ja, een geweldige focus en een, en een superbereidheid om, uh, om elke wedstrijd, elke training uh, ja, het onderste uit de kant te halen. Je hebt hem van dichtbij meegemaakt. Is hij nou wat je noemt die ultieme superprof? Nou ja, natuurlijk. Uh, anders houdt het sowieso ook niet zo lang vol, denk ik. Op een heel hoog niveau. Maar uh, ja, en natuurlijk moet ik dan oordelen over de periode dat we samengewerkt hebben. Ja, hebben we eigenlijk ons uh, als uh, voorbeeldig prof gedragen altijd. Ja. Um, jij maakte hem mee eigenlijk nog in een vroege fase van zijn carrière natuurlijk. Daarna kwamen al die buitenlandse avonturen nog. Is hij daarin een andere keeper geworden? Nou ja, kijk, ik, ik weet niet of hij echt een andere keeper is geworden. Hij heeft natuurlijk wel specifieke kwaliteiten. Uh, wie we in die periode natuurlijk heel veel getraind hebben. En, en, ja, en uitgevoerd hebben, meevoetballende kwaliteit heb ik het dan over. Ja, die kwamen natuurlijk bij Ajax uh, optimaal eruit. En in Italië is dat wat lastiger geweest. En later in Engeland en zeker bij Menu, uh, ja, heeft hij kunnen laten zien hoe goed hij is. Ze zeggen altijd, de beste keepers dat zijn de keepers die punten pakken voor hun club. Hè. Heeft hij dat voor Ajax gedaan destijds? Nou ja, sowieso. Kijk, we hadden natuurlijk een geweldig elftal. Uh, we maakten enorm veel goals. En uh, ja, we spelen toch altijd vaak op de nul. En dat is dan ook de verdienste uh, en een kwaliteit van de kwaliteit van de keeper en de achterhoede natuurlijk. Dit zijn van die avonden waarin je gaat denken aan de erelijsten. Als je Edwin van der Sar nou in dat hele scala van Nederlandse keepers moet plaatsen. Hoe groot was die? Nou ja, hij is in ieder geval boven 1,90 meter, maar dat bedoel je niet, denk ik. Ja, hoe groot was hij? Uh... Ja, ik denk dat het een inkopper is. Ik denk dat Edwin gewoon de allerbeste keeper is... Uh... Eh, uh, geweest wie we in het Nederlands voetbal gehad hebben. Over, waarover ik kan oordelen. You were cool, yes you were. I fell in love like a girl. Living in a picture, perfect world. We both had enough and we'd make a scene All these broken bottles, bottles, man, we all torn out Bottles, bottles. Now we all torn up. Look at all the glass on the floor. Bottles, bottles. Yeah, we messed things up. And Nederlandse zangeres, Crystal. nummer de Bottles. Vooruit, zullen we er nog maar eentje doen dan? Die oude wedstrijd. De wedstrijd tussen die twee oude ploegen. Ajax 1995, Oranje 1998. Philip Cocu. Een afscheidswedstrijd voor Edwin van der Sar... met wie jij natuurlijk veel gespeeld hebt bij Oranje. Hoe was dat om met hem te spelen? Nou, ik heb elke keer genoten... van de momenten die we samen hebben, hebben beleefd. Hoogtepunten, ook teleurstellingen. Ik denk dat... Uh... Ja, ik denk hij is gewoon een voorbeeld voor, uh, voor ik denk, hoe een prof uh, zijn vak moet beleven en het ook uitvoeren. Vooral naar medespelers en anderen toe, ook naar buiten toe. Ik denk dat hij dat uh, in voor- en altijd uh, fantastisch heeft gedaan. Zowel buiten, maar ook zeker binnen in de kleedkamer. Daar krijg je natuurlijk als buitenwacht niet altijd heel veel van mee. En uh, ja, persoonlijk is het, uh, ja, is het ook een vriend van mij. Dan zijn het altijd mooie momenten als je samen gedurende een lange periode in je carrière dus, uh, zeker voor het NL zelf te kan kunnen uitkomen. En ik denk dat, uh, dat ik wel kan zeggen dat we een speciale band hebben. En ik hoop dat hij enorm gaat genieten van, uh, van uh, ja, deze dag uh, die in teken staat van zijn geweldige carrière. En ik hoop dat hij en zijn gezin uh, een mooie toekomst uh, tegemoet gaat. Jij speelt in dat oranje uh, van 1998. Hè. Was dat voor jullie toch wel het finest hour? Ja, ik denk met uh, 98 een WK. Maar ook het EK 2000. Dat zijn wel uh, ja, dit toernooi eigenlijk. Waar we echt kans hadden om, om uh, met de, de overwinning weg te gaan, is dus helaas niet gelukt. Maar zeker als je naar het geheel kijkt, het team en de individuele kwaliteiten. Ja, dat waren we uitzonderlijke jaren. Je omschrijft hoe Edwin zich heeft gepresenteerd in de kleedkamer in het veld. Is hij ook een beetje in die leidersrol gegroeid? Sorry, is hij ook een beetje in die leidersrol gegroeid, Edwin? Ja, natuurlijk. Maar ik denk dat het normaal is als je, als je een jonge jongen komt. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Door je ervaring, maar ook wel een beetje de persoonlijkheid die je hebt, groei je wel in die, in die rol. En, uh, naarmate je voor de carrière heb je meer meegemaakt, uh, verschillende culturen meegemaakt, verschillende soorten spelers, trainers en die ervaring, nou, die probeer je te delen en over te brengen op anderen. En, uh, nou, zoals ik hem heb meegemaakt, uh, wat ik al zei, is, is het gewoon een, een voorbeeld. Uh, en, uh, ik denk dat je ook wel moet leven voor je sport, Dan wil je zo lang op, op absoluut topniveau mee kunnen. Het zegt wel wat hè, dat zo'n heel stadion vol loopt om afscheid te nemen. Ja, dat zegt eigenlijk genoeg. Ik hoop dat hij er enorm van, van gaat genieten. Voetbal vandaag. Nicky Hofs gaat weer bij Vitesse spelen. De 28-jarige middenvelder heeft een contract voor één seizoen getekend... met een optie voor nog een jaar. En FC Twente heeft de hoop nog niet opgegeven dat het volgende week... zaterdagavond het competitieduel tegen AZ in het eigen stadion kan spelen. Door het ingestorte tribunedak viel ook een deel van de verlichting uit... maar dat probleem is inmiddels opgelost. En Real Madrid heeft in China vrij eenvoudig een oefenduel... van Guangzhou Evergrande gewonnen. De Spaanse grootmacht was met 7-1 te sterk voor de koploper... Van de de Chinese competitie. De Japanse speelsters die vorige maand de wereldtitel binnenhaalden... krijgen ieder een bonus van 59.000 euro. Japan versloeg vorige maand verrassend de Verenigde Staten in de finale. Dan gaan we naar voetbal in eigen land. Voor de voetballers van PSV is de opdracht dit seizoen duidelijk. Ze moeten kampioen van Nederland worden. Daarom investeerde de Eindhovense club flink in de spelersgroep... met onder meer de komst van Josino Wijnaldum, Kevin Strootman... en Dries Mechtens als gevolg. De laatste beleefde vorig seizoen zijn definitieve doorbraak bij FC Utrecht. Mertens scoorde 10 competitiegoals en werd een van de opvallendste spelers in de eredivisie. Ragnar Niemeijer maakt het volgende portret van de Belg. De kantine op de Hertgang, het trainingscomplex van PSV, lijkt soms de zoete inval wel. Zeker als de jeugd uit Eindhoven massaal de training bezoekt en bezit neemt van het pand zoals vanmorgen. Maar Dries Mertens maakt zich er niet druk om. Mertens is dik tevreden in Eindhoven en mocht vanmiddag zelfs een gratis televisie uitzoeken bij de hoofdsponsor. Ja, ik moet uh, mijn appartement in orde brengen, dus ik moet nog alles even regelen. Mag ik raden van welk merk of niet? Het <laughs> is van Philips, dus dat is een goede sponsor. Met een extra tv in huis lacht het leven de Belg toe, maar dat is één kant van het verhaal. Mertens zit flink in zijn maag met de verlamming van zijn oud-ploeggenoot bij FC Utrecht, Mihai Nezu. De verdediger van FC Utrecht, die gisteren een nekwervel brak tijdens een training. Als het aan Mertens ligt, steunen de spelers de Roemeen niet alleen met woorden, maar ook met keiharde euro's. En dat is toch best bijzonder. Ja, ik denk dat het nu... Kijk, nu heeft hij nog... Uh, nu, hij mag blij zijn dat hij goed verzekerd is in, uh, in, in Nederland, maar... Uh... Ik denk dat we toch moeten gaan kijken wat we kunnen doen voor hem te steunen. En uh, niet alleen financieel, maar ook gewoon andere zaken. Gewoon zien dat je er altijd bent voor zo iemand. En, uh, en ik denk dat we gewoon uh, ja, zo goed mogelijk moeten blijven steunen. Mia was wel een persoon uh, die, die heel belangrijk was in, in het team. En, uh, hij was een superleuke kerel die er altijd stond, klaar stond voor, uh, voor, uh, voor alle spelers. Maar ook voor uh, hij was bezig met de, jeugd, uh, met de jeugdteams... Uh, ...toernooien te organiseren in zijn, in zijn dorp waar hij woonde. Dus uh, ja, dat is, dat is, dan zie je gewoon dat hij uh, heel begaan is met andere mensen. Wat een begin, zegt. Vorige week in de storm van Celtic Park bezweken onder de power, onder de kracht van Celtic. En nu na 18 minuten voorsprong van 2-0 door 2-0... Kennis strand... ligt de Mertens al jarenlang grote kwaliteiten toe. Hij is snel bewegelijk en voor de duivel niet bang. Ondanks zijn geringe lengte... Nog een jaar geleden speelde Mertens zijn mooiste wedstrijd in het shirt van, van FC Utrecht. En wat is het toch mooi? Wat is het toch heerlijk? Als je zo tussen de 20 en 30 jaar bent, een witte broek en een roodwit shirt aan hebt. En op deze regenachtige avond als FC Utrecht speler mag spelen tegen Celtic en naar het scorebord kijken. Zijn belevenissen van toen in augustus, die avond tegen Celtic, ze vormden een belangrijke motivatiebron voor Mertens om te verhuizen naar een grotere club. Want dat smaakte naar meer. Bij PSV is het halen van Europees voetbal niet meer genoeg. Maar is het doel de landstitel. Want de laatste in Eindhoven dateert alweer van 2008. Je ziet gewoon dat iedereen heel veel honger heeft voor, uh, voor kampioen te spelen. Is dat een must? Ja, een must. Ja, ik denk als een club zijn als PSV dat je dan uh, dat je gewoon moet spelen voor de titel. En dat is, uh, dat is duidelijk. Oh, wie zit mis, hij zit erin. Weer een fantastische vrije trap van Ballas Dujjak. De Hongaar niet. Die Die Doelpunt. gelijkmaker. 1-1, Dujjak. Amertu ons de taak om de bewierookte ballast Doetzak op te volgen... op de vleugel in Eindhoven. Ja, tuurlijk praten ze nog over Doetzak. Doetzak is een goede speler, was belangrijk voor PSV. En uh, ja, we zullen ons best doen om, uh, om, uh, om, uh, om zo belangrijk mogelijk ook te zijn. Ik leg ja. eens uit waarom jullie anders zijn. Ja, omdat ik één rechtsvoetig ben en hij is linksvoetig. Heeft een, uh, een betere voorzet met links. Uh, maar ik ben iemand die mee voor de actie gaat... en die, die, uh, die uh, de combinaties zoekt en... Uh, dus, uh, maar ja, ik hoop gewoon zo belangrijk te zijn als hij was voor PSV. Hoe gaat het worden voor jou in de zin dat dit elftal toch normaal gesproken sterker is dan Utrecht, dat er wat minder van jou verwacht wordt in de zin dat jij het niet alleen hoeft te doen? Geef je dat een bepaald soort rust? Maak je dat niet uit? Nee, ik heb nooit echt zoveel druk daarom uh, om, om, om gehad. Ook bij Utrecht niet, want daar waren ook goede spelers. En, uh, maar je ziet hier dat, uh, dat van de elf spelers ja, de, uh, eigenlijk bijna allemaal het verschil kunnen maken. En, uh, iedereen heeft een, heeft een actie, iedereen heeft iets bepalends uh, om, om, uh, om de wedstrijd te beslissen. Dus dat is... Uh, dat is wel een verschil de bij met de Het wordt Mertens en het is een goal. Jawel, het is de tweede goal van Dries Mertens. Mertens eerste wedstrijd in het shirt van PSV en misschien ook wel zijn eerste goal. Zondag tegen AZ in Alkmaar. My son is gone away In the darkness of the night I don't have to look too hard I'm John Allen met In Your Light. Dan gaan we na praten over de wedstrijd Vaslui tegen FC Twente. Het werd daar 0-0 in Roemenië. Twente plaatst zich dus voor de play-offs in de voorronde van de Champions League. Ronald van der Geer in gesprek met de coach van FC Twente, met Co Adriaanse. Is de wedstrijd verlopen volgens het door u van tevoren bedachte draaiboek? Uh, niet helemaal. Wanneer het draaiboek helemaal uh, compleet was geweest... hadden we minimaal één doelpunt kunnen maken moeten maken en die kans hebben we ook wel gehad. Is er een spannende fase geweest? Bijvoorbeeld in het begin een beetje? Ja, ja in het begin wel. Toen uh, hadden ze nog volop energie en vooral aan de linkerkant kwamen ze een paar keer gevaarlijk door. Aan de kant van uh, Brian uh, Roeijs, ja. Maar de rust keer eigenlijk terug na een minuut of twintig. Toen hadden wij ook nou, het idee, nou ja, de controle is er nu wel. Ja, die, die was er toen. Toen waren ze uitgeraasd en uh, konden ons positiespel goed spelen.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 En u al uh, welk team eruit uh, rolt. Ja, want SV Speek is nog één kans. Hè? Als Benfica uh, eruit vliegt, dan kunnen jullie verder als geplaatste ploeg. Dus alle hoop ja. nu op trapzonspoor. Ja, maar ik, ik had begrepen dat het 1-1 was. Dus, dat klopt, ja. Uh, dus, en, en thuis was het 2-0. Dus dan, ja, dan moet je nog drie goals maken. Dus ik denk niet dat dat erin uh, in zit. Staat hij al met al gewoon een tevreden coach na deze avond in Roemenië? Nou, zeker. Want Brian heeft uh, weer meer minuten kunnen maken.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 Al Adriaans over het verkeer in Noordoost-Roemenië. Um, Ronald van der Geer ging daarna ook praten met een speler van FC, FC Twente. Speler die er trouwens vorige week bij de thuiswedstrijd nog niet bij was. Nu wel, Willem Jansen. Zijn de kernwoorden een beetje overleven, controle, resultaat? <laughs> ja, drie hele goede woorden, denk ik. Uh, het is jammer dat je niet beslist, want... Uh,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 Ja, goed, dan is het zaak dat je in dat je het begin goed doorkomt. En uh, ja, dat, dat deden we. En na die twintig, uh, kwartier, 20 minuten kregen we de meeste balbezit bezit. En kon heel makkelijk eigenlijk de vrije man uh, zoeken. Zonder heel, heel veel gevaarlijke kansen te creëren. Maar uh, één hele goede met, uh, met Mark. En uh, ja, goed, als hij erin gaat, dan is het natuurlijk helemaal uh, over aan sluiten Maar de uh, tweede helft, uh, ja, ook vrij makkelijk. Uh, zij probeerden, zij wilden misschien wel, maar ze konden niet. En uh, ja, wij, uh, wij bleven wel heel makkelijk op overhijden. Ja, de pijp was leeg, hè, al snel bij hun eigenlijk. Dat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 Ja goed, dan nou weet je dat je één, één hele sterke tegenstander treft. En dat, dat is jammer, want uh, ja, je wil natuurlijk die groepfase halen. Maar uh, ik denk dat ons eerste doel is wel bereikt dat we sowieso uh, tot de winterstop Europees voetbal hebben. Ja goed, uh, waar dat dan is of welk podium, uh, dat moet ik nog uitwijzen. Maar uh, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als je op het allerhoogste podium mag doen. En schadevrij de competitie in, hè, want er is niemand die vandaag met een oudje van het veld is gegaan gelopen. Nee, volgens mij Brian zag ik net, die had een aardige blauwe rug uh, staan... Uh,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 Ja zeker, Kijk, vooral, dat wisten we ook, want in de thuiswedstrijd hadden ze misschien ook al twee, drie rode kaarten kunnen hebben. En, uh, dus met die wetenschap ga je wel het veld in en dan moet je heel rustig en cool blijven. En, uh, ja dat hebben we ook gedaan, en volgens mij krijg je Dwight één gele kaart en voor de rest daarbij ook daar heel schadevrij doorgekomen. Dus uh, dat is allemaal goed. Mooi resultaat, dat vond je van Roemenië eigenlijk, want dat was wel even in deze streek een stapje terug hè? Ja, ja goed, we hadden een hotel uh, hier anderhalf uur vandaan, dus... Uh... Gisteren voor de training en vandaag hebben we dus een heel eindje moeten rijden. En, en dan zie je wel wat natuurlijk. En dan uh, ben je blij als je weer terug naar Nederland mag, denk ik. In ieder geval een blije Willem Jansen. Niet alleen met dat hij terug mag naar Nederland. Maar ook dat FC Twente dus overleefd heeft in Roemenië. En gewoon verder mag in die Champions League. Straks trouwens, gaan we nog praten met Wout Brama en met Peter Wischel. Bijna kwart voor elf. Mooi plaatje voor dit moment. De Stone Roses met Fools Gold. Ado Den Haag moet morgen in de voorronde van de Europa League... een 3-0 achterstand tegen Omonia Nicosia zien goed te maken. Dat is een lastige opgave, maar de trainer Maurice Stijn... verwacht dat zijn ploeg zich kan revancheren voor het zwakke optreden van vorige week. Ik hoop het. En uh, ik denk dat we, dat we met deze ploeg in staat moeten zijn om ook... Te, om ook uh, veel beter te spelen als, als, als in Cyprus. Uh, we hebben natuurlijk vorig jaar aan het einde van het seizoen ge, gezien hoe wedstrijden kunnen lopen. Je wint thuis met 5-1 van Groningen en ja, verlies je met 5-1. Dus dat kan nu ook. Ik vind uh, dat, uh, uh, dat wij in staat moeten zijn om morgen van, uh, van Nicosia te winnen. Ja, en, ja, of het dan eigenlijk genoeg is om, om die 3-0 goed te maken. Want dat is natuurlijk wel behoorlijk wat 3-0. En nogmaals, het, is, het, het, het, het grote verschil zat hem voor mij in, in, in de... Ja, de ervaring die ik daar zag in die ploeg. Het was echt een ploeg die gewoon, uh, waarvan je zag dat ze vier, vijf jaar op dat niveau spelen, Europese gelouterd waren. Mm. En uh, individueel uh, moeten wij wel uh, met hen kunnen wedijveren. Schat je ploeg eens in. Je was er vorig jaar bij als assistent. En nu? Je bent minder geworden. Ja, dat weet je. Dat weet je dat je minder dus, bent geworden. Dus, dus word je geen verrassing meer? Nee, kijk, de verrassing is er vanaf. Uh, vorig jaar waren er verrassingen. Vorig jaar gingen we ook allemaal heel blank over het seizoen in. Maar uh, als je dan weet dat, uh, dat je de helft van je doelpunten kwijt bent. En uh, buiten boelekenen met, uh, met meer dan 20 doelpunten ben je ook in boeleken een leider in de groep kwijt. Die mis je ook. Je mist uh, ervaringen de jongens van uh, Buis, Rankovic, Bosgaard, en Michel Die ben je kwijt. Daar heb je voor hele goede, talentvolle jongens uit de huppelen ja. Maar ja, die moeten dus eerst nog op, op dit niveau uh, zich bewijzen. Dat weet je, dat is een gegeven, daar ga je het seizoen mee in. Aan uh, de andere kant van taal de jongens die vorig jaar het verschil ook hebben gemaakt. Uh, die zijn een jaar verder. Die hebben een jaar uh, een hele goede wedstrijden in de benen. Dus ja, ik hoop dat dat verschil uh, het gemis van de rest goed kan maken. Het is exact vier weken nog. Je ja. dat transfer doen, eindelijk voorbij. Ja. En je weet immers verhoek. Dan is het voor jou, stel dat die weggaan. Is het voor jou als beginnend trainer zeg maar, of hoofdtrainer niet makkelijk om in te stoppen? Nee, dat, dat is ook niet makkelijk. Ook hè, de hele situatie rondom uh, het begin was al niet makkelijk. Ik bedoel, als jij uh, drie, week, of drie dagen voordat je gaat beginnen... voordat je denkt dat je met John samen gaat beginnen... en als een mesje krijgt waarin uh, je te horen krijgt dat je het alleen moet gaan doen. Dat John weggaat. En op dat moment uh, eigenlijk ook het hele verhaal uh, rondom alle geruchten met de spelers losbarst los tot aan vandaag aan toe. Dat is niet makkelijk. En nog even doorgaan. En nog even doorgaan, dus dat is niet makkelijk. Uh, uh, maar we zijn wel gewoon aan de gang gegaan met die gasten. En, uh, en, ik moet zeggen, de jongens uh, doen, het, doen het prima. Je merkt aan, aan de spelers zelf niks. Nee, die immers, die ja, ja, staat hier achter bijvoorbeeld. Uh, ondanks dat hier uh, misschien uh, Rotterdam-Zuid gaat of niet. Is er nou iemand die bijvoorbeeld uh, er morgen ook helemaal voor gaat? Ja, maar dat doen ze allemaal. Focussen? kunnen ze? Ja, nee, nee, dat doen ze allemaal. Want dat heb dat compliment heb ik de jongens ook gegeven. Alle jongens die... die uh... Al dan niet in de belangstelling, serieus of, of, of, of, of, of broodje afhalen die, die hoor ik ook veelal. Serieus in de belangstelling van andere clubs, aan, die geven op de training om de wedstrijd te geven ze alles. En dat hebben ze ook in Nicosia geprobeerd, alleen dat was op dat moment net een stapje te ver. En ja, wij kunnen niks anders doen dan de rust, we waren ervan uitgaande dat, dat iedereen blijft, zo, zo stellen we ook de wedstrijden, zo spelen we ook de wedstrijden. Ja, en als uiteindelijk dadelijk dan nog één, twee of drie spelers vertrekken, ja, dan, dan ja, zal het alleen nog maar lastiger worden. Maar dat is ook iets waar, waar Ajax mee te maken kan hebben met het geval van Tongen, Stekelenburg. Dus het maakt het er niet rustiger op. Maar we, we moeten gaan moeten door. En dat was de trainer van ADO, Maurice Stijn. Hij sprak met Joep Schreuder. Gaan we nog een keer terug naar Vast tegen FC Twente. 0-0 daar dus. Na de 2-0 thuisoverwinning in uh, Twente. In, uh, nee, in, in, in, bij Vitesse speelde dus ze in Arnhem een week geleden. Maar goed, in ieder geval Twente door naar de volgende ronde. Succes dus voor die ploeg. Pas Tegeler praat na en doet dat maar met maar liefst twee spelers tegelijk. De heer Brahma en Wisselhof uh, mag ik zeggen 20 moeizame minuten en daarna 70 waarin het eigenlijk allemaal niet zo moeilijk meer was. Wout? Ja, we begonnen, of zij begonnen eigenlijk uh, heel erg aanvallend, vond ik. Met veel druk, uh, druk vooruit en best wel wat kansen. Het publiek was niet heel erg aanwezig, maar goed, er, was, er kwam er wel een beetje achter te staan. En, ja, goed, zij moeten natuurlijk ook een snelle goal maken om, om hier natuurlijk een beetje kans te krijgen. En, uh, daarna pakt het wel goed af, vond ik, een fase. Voor rust, met heel veel balbezit en, uh, en een goed positiespel. En dan zie je dat zij ze niet aankomen als wij goed in beweging blijven. En na hebben we ook, denk ik, na nou, een kwartier van tijd best wel goed gespeeld. En in balbezit wel goed gespeeld. Alleen hadden we wel een goal moeten maken om het onszelf wat makkelijker te maken. En dan wordt het de laatste kwartier nog een beetje panieken. Maar ik moet zeggen dat ik niet echt in paniek ben geweest. Dacht jij, Peter, ook hetzelfde? Namelijk halverwege de eerste helft, toen jullie de overhand kregen, het komt wel goed? Ja, op een gegeven moment lieten we de bal goed gaan. En dan zie je ook dat komen we ze eigenlijk niet aan te pas. Ja, maar het blijft altijd gevaarlijk. Het is een gevaarlijke ploeg. Het stadion hier uh, <laughs> zit heel weinig mensen, dus uh, de sfeer is uh, ook heel moeilijk. Het dus zijn best wel lastige wedstrijden om te spelen. En dan moet je gewoon heel geconcentreerd blijven en zorgen dat ze er geen één maken. Ja, en liefst door jezelf één heen maken. Nou ja, dat, die kansjes hebben we wel gehad, dat gebeurde niet. Maar dan moet je toch 90 minuten scherp blijven. Ja, nou, dat is in die zin geluk, behalve dan dat ze. Maar zo gaat het wel nou eenmaal in het slot. Nog een offensiefje hebben van een minuut of tien met wat... Nou ja, geen kansen, maar dreigende momenten. Uh, jij zegt, Wout, ik ben niet in paniek geweest. Jij wel, Peter? Nee, dat niet. Alleen je moet wel heel alert blijven. De laatste 10 minuten, je moet niet een doelpuntje tegenkrijgen. Want dan, dan, ja, dan wordt het gewoon lastig. Dan weet je gewoon, in het voetbal is dat zo. Als, je, als het 1-0 wordt, dan hoeven ze om één doelpunt. Dan gaan ze helemaal stormen. En nu is dat wel een beetje uitgebleven. Misschien op de laatste 10 minuutjes. Na. En ik denk wel dat we de, de eerste 20 minuten niet goed gedaan hebben. Maar ja, dat is natuurlijk altijd lastig in de uitgangstrijd. Die, die, die hebben de eerste 20 minuten nog heel erg geloofd. daarna hebben we wat beter gespeeld.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 ja, goed, dat hebben we nu, hebben we nu verzekerd. Dat zijn we nu verzekerd van. Nu is de volgende stap inderdaad om, om door te gaan naar de Champions League-groepfase. Alleen dat zal wel een stukje lastiger worden, denk ik. Ik heb de ploegen een beetje gezien, een beetje globaal gezien, en dat zijn uh, allemaal pittige tegenstanders. En dat is ook logisch natuurlijk in de Champions League. Maar we zullen vrijdag zien wie we lood. En uh, ja, we gaan er vol voor in ieder geval. Normaal kun je nog zeggen, Peter, wie lood je het liefst? Maar dat is eigenlijk nu een belachelijke vraag, want het zijn allemaal topploegen. Ja, het zijn nu echt alleen maar topploegen nog die erin zitten. En, uh de volgende ronde zal het weer net iets anders zijn dan nu. Nu waren we eigenlijk de grote favoriet. En de volgende ronde zullen wij weer de underdog zijn, denk ik. Als je ziet wat voor ploegen er nog in zitten. Maar ja, dat brengt toch vaak weer extra kracht naar boven in dat soort wedstrijden. Dus we hopen gewoon een mooie tegenstander dat, ja, dat we nog een rondetje verder kunnen. Maar Wout, hebben jullie ook niet in de laatste jaren bewezen dat je ook tegen grote ploegen goede resultaten kan halen? Weer de Bremen, thuis tegen de Spurs, thuis tegen Inter. En eigenlijk ook uit tegen Inter waar je maar nipt verliest. Ja, nee ik loop Vindabadje uit en Marseille, die we, die we ook winnen allebei. Dus zeker hebben we goede resultaten geboekt. En ook de, in deze voorbereiding zelfs tegen goede tussenclubs clubs, Calatasaray en Vindabadje weer. Dus hebben we hebben wel vertrouwen in onszelf, alleen zullen wij niet de, de hoge, hoge favoriet zijn in deze wedstrijd. Maar ja, we zullen zien wie we loten en uh, dan kunnen we zien wat onze kansen zijn. En, uh, ja, goed, wij gaan er vol voor, we hebben vertrouwen in onszelf, maar ja, we, zullen, we zullen zien in de Champions League. Peter, nog wat toe te voegen? Nou, Laten we hopen op een, uh, een mooie loting.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 Then necessities ask us as to feed the cat call and lock tell him that I'm going home where my people live I need a little bit of happiness Mooie plaats waar alle mooie dingen komt aan eind jo Jonathan Jeremiah was dit met happy happiness dan nog even terug naar de wedstrijd rond Edwin van der Saar. De afscheidswedstrijd dus van de keeper van het Nederlands elftal... van Ajax van Manchester en al die andere ploegen waar hij gespeeld heeft. Natuurlijk moeten we ook gaan praten met de hoofdpersoon zelf. Dat deed Jack van Gelder na afloop van alle festiviteiten. Met Edwin van der Saar zelf dus. Dus met het lijf? reactie op... Goed. Ik een beetje... Uh, ik, gaan, uh, ja, ik ben heel, <coughs> heel stom ook een training gaan voor de New York Marathon. Voor begin, uh, begin november. In november, ja. Yeah. Dus ik heb nog drie maanden. Uh, het eerste wat ik gelopen heb is 40 minuten tot nu toe. <laughs> en ik heb een beetje last van mijn kuit, dus het uh, wordt een heel strak schema. Gaat het worden. Uh, je wordt vanochtend wakker en dan denk je dit is de laatste dag waarin ik actief bezig ben of niet? Uh, nee, vanochtend was eigenlijk nog een uh, uh, aantal, aantal boeken schrijven voor de spelers eigenlijk, voor de cadeaus. Uh, telefoontjes nog, uh, ja, heel, veel, heel veel eigenlijk nog dat je... <tie> ja, dat je ik uh, ben even de, de, de PC in geweest om even een, een, een shirt en een, een jasje te kopen voor vanavond. Uh, kapper geweest. Dus ja, eigenlijk alles wat je doet voor een bruiloft uh, waarschijnlijk even, zo. Ja, ja, ja, ja, vertel eventjes. want uh, ja. je, je hebt uh, speciale boodschappen voor alle spelers van even of zo. Ja, gewoon mijn, mijn biografie die, uh, die natuurlijk vorige maand of een week of 6-lee uitgekomen is uh, door, door Jaap Visser. die heb ik uh, uh, alle spelers die vanavond gespeeld, heb ik, uh, heb ik die cadeau gedaan, maar zeggen met een uh, ja, leuke dedicatie erin. Om uh, te bedanken voor de, ja, voor de vele jaren. Uh, die, uh, dat ze mij hebben door kunnen brengen of ik met hun. Op welke boodschap heb je zelf het meest gelachen? Ik, ik vind het uh, was het vrij lastig, inderdaad. Uh, om, uh, um, uh, ja, om, om, ja, zo verschrijf je niet als voetballer zijnde. Je, schrijf, je schrijft niet. Je, alle, je typt, die e je e-mailt, je tekst. Schrijven doe je niet meer. Dus dat is heel erg lastig om dan vloeiend uh, dingen op te gaan schrijven. Maar zweet uh, en tranen is het gelukt. Wie of wat ga je het meeste missen? Uh, alles waarschijnlijk. Kleedkamerhumor... Uh, trainingskampen niet, dat, uh, dat niet. Uh, ja. Misschien een gevoel van de stadion uh, uh, natuurlijk. Training? Dat zou je niet. Ja, ik ben wel van plan om fit te blijven. Om, uh, om mee te trainen af en toe uh, hier en daar. Dus uh, ik zal niet, uh, niet niks doen. Is er een moment geweest dat je met de pest in je lijf naar je werk ging? Nee, niet overdreven. Nee, het is echt. Uh, nou, het is niet waar. <Klacht> je hebt altijd wel een periode gehad dat je, dat je niet, lekker, niet lekker speelde of weet ik wat. En dan denk ik met name aan, uh, aan je die tijd heb niet uh, niet goed gespeeld en niet nooit echt even met een lekker gevoel uh, uh, kunnen werken daar. Edwin van der heeft definitief afscheid genomen. Dus 50.000 mensen waren op zijn feestje. Dan waren er waren vanavond nog wat andere wedstrijden in de derde voorronde van de Champions League. Dat allemaal dus voorafgaand aan die playoffs. De laatste wedstrijden voordat de groepsfase aanbreekt. Ruben Kazan won verrassend van Dynamo Kiev uit Oekraïne met 2-1. Het eerste duel was ook al 2-0 geweest voor Ruben Kazan. En de scheidsrechter daar bij die wedstrijd was Erik Braamhaar. En Glasgow Rangers werd uitgeschakeld door Malmö uit Zweden. Het eerste duel eindigde in 1-0 voor Malmö. Het, uh, vandaag werd het 1-1 een gelijkspel. En Robert Maaskant, Q Jalins en Michael Lemay doen het goed met Wisla Krakow. Ze wonnen met 3-1 van Littes Lovec. De eerste wedstrijd was al 5-1 voor Krakow. Dus ook Krakow door naar de volgende ronde. En het is zeker dat Twente niet geplaatst is in de loting voor die uh, playoffs van de Champions League. Want Benfica heeft gemakkelijk stand gehouden bij Trapzon Sport Twente. Dus gewoon in de koker tegen mogelijk zware tegenstanders. Einde van deze uitzending. Zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd door Rob Trip. wens u nog een prettige avond. Sport op Radio 1. Zaterdag om 7 uur de Eredivisie. Roda Groningen. Het is 3-0 voor Rodi SC. Baalwijk Herakles. In lage voorzet. Heerenveen NSC. Het blijft een beetje hangen. Die schiet hem drie. En Vendo Utrecht. De rebound die gaat houten wel ja. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 King en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op Curaçao Dit is Radio 1.